Reputatiecoaching, podcast nummer 60. Ondanks enige vertraging is het dan zover. De werkinstructie voor het oppoetsen en opschonen van je lokale bedrijfsmeldingen staat online. Abonneer je snel op de nieuwsbrief, dan stuur ik je mail met daarin de link naar de spreadsheet die je kunt gebruiken voor het opslaan van de gegevens voor je bedrijfsmelding. En kun je gaan beginnen met alle CT's te registreren. Ook is er weer een nieuwe serie instructievideo's aangekondigd. De Winter Winkeldata Workshop. Daar begin ik zometeen mee. Dit alles gaat over lokale SEO. Daarom wil ik toch nog eens benadrukken hoe belangrijk lokale SEO is voor je bedrijf. Vorige week heb ik bovendien een presentatie gegeven over lokale SEO op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Daarover zometeen ook meer. Ook heb ik een super geheime magische tip voor je. Hoe je het potentiële publiek voor je video's met inspanning van een paar minuten met minstens anderhalf miljoen mensen kunt vergroten. En ook wil ik toch nog eens benadrukken hoe belangrijk lokale SEO is, zelfs voor een grote internationale bank als bijvoorbeeld de Rabobank. Als laatste onderwerp voor deze podcast heb ik zeven tips voor je om verkeer naar je website te trekken vanaf YouTube. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast.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 Afgelopen vrijdag heb ik de Winter Winkeldata Workshop aangekondigd. Dit is een serie van 10 instructievideo's voor het aanmelden van je bedrijf... om zo je positie in de lokale zoekresultaten te verstevigen en mogelijk te verbeteren. Ik kan natuurlijk nooit garanderen dat je bedrijfsvermelding daadwerkelijk hoger komt in de lokale zoekresultaten. Het enige wat ik je wel kan vertellen zijn mijn eigen ervaringen en die van anderen... waarbij duidelijk is waargenomen dat sites stijgen in de lokale zoekresultaten... als op de juiste plaatsen bedrijfsvermeldingen ofwel citations worden aangemaakt. Dus onder het motto baat het niet dan schaadt het niet adviseer ik je om zo snel mogelijk eerst te beginnen met het opschonen van je bedrijfsvermeldingen, ze consistent te maken, om daarna nieuwe vermeldingen voor je bedrijf te maken. Over twee uur komt de eerste instructievideo live. Abonneer je dus snel op de nieuwsbrief, zodat je straks ook meteen aan de slag kunt met de voorjaarsschoonmaak en direct vanaf het begin je acties en bevindingen kunt vastleggen in de spreadsheet. Vorige week maandag was ik op het hoofdkantoor van de Rabobank in Utrecht. Je weet wel, dat kantoor met die mooie grote glazen torens tegenover de jaarbeurs. Die workshop is tot stand gekomen naar aanleiding van een ASO-klusje... dat ik vorig jaar voor de Rabobank had uitgevoerd voor de Kids Geldwijs-app. Die app moest beter scoren in de iTunes App Store en in de Google Play Store. Toen had men ook al meteen aangegeven geïnteresseerd te zijn in lokale SEO. Ik had twee uur gekregen en men had mij verteld dat ik een gemêleerd gezelschap van 16 personen... uit de diverse onderdelen van de organisatie als publiek had. Naast dat men mij had gevraagd om te vertellen over lokale SEO was ook het verzoek uit te wijden over landelijke SEO, marketing, videomarketing en ASO, oftewel App Store Optimization. Al met al waren dat wel veel onderwerpen om in twee uur een workshop over te geven, waarbij mensen ook achteraf hopelijk het gevoel zouden hebben dat ze er iets zinnigs van hebben opgestoken. Een uitdaging dus, maar daar houd ik wel van. Ik besloot de presentatie te beginnen met een korte uitleg over vier verschillende soorten zoekpogingen die mensen kunnen doen, te weten. Generiek zoeken, bijvoorbeeld Reputatie Nederlandse Banken. Dat levert organische zoekresultaten. Als tweede, generiek lokaal zoeken, bijvoorbeeld Bank Apeldoorn. Daar worden lokale resultaten getoond. Als derde, een merk zoeken, bijvoorbeeld Rabobank. Daarbij worden de bedrijfswebsite, de knowledge graph... en mogelijk lokale en vervolgens organische resultaten getoond. En lokaal een merk zoeken, bijvoorbeeld Rabobank Apeldoorn. Dat levert de bedrijfswebsite en de lokale vestigingen en lokaal georiënteerde of sociale sites met een hoge mate van autoriteit. Met die kennis in de achterzak nam ik de mensen mee in een rondleiding door het speelveld van de lokale CEO en liet ik aan de hand van praktijkvoorbeelden van één specifieke en fysieke vestiging van een lokale bank een en ander zien. Samenvattend kon ik de aanwezigen overtuigen dat er nog aardig wat ruimte was voor verdere verbetering van de lokale CEO. En zoals ik al vaker heb gezegd, begin eerst met de lokale ranking van je bedrijf, of in dit geval van je fysieke locaties... De impact die dat heeft op je algehele positie in de zoekresultaten is enorm. Vaak zie je het al op kleine schaal, maar moet je nagaan als je zo'n project een goede 800 keer uitvoert, namelijk voor elke bankvestiging. Daarna heb ik verteld over content marketing in het algemeen en videomarketing in het bijzonder. Ik heb verteld hoe je video's vaak met een klein beetje extra inspanning kunt laten scoren op de voorpagina van de zoekmachines op de gewenste zoektermen. En hoe je met een inspanning van een paar minuten ineens je potentiële Nederlandse klantenkring met anderhalf miljoen mensen kunt vergroten. Wil jij die magische tip weten? Ben jij benieuwd wat het geheim is waarmee je met een inspanning van een paar minuten het potentiële publiek voor elke video die je maakt met anderhalf miljoen mensen of zelfs nog meer kunt vergroten? Echt? Nou, ik weet niet of ik je wel moet vertellen. Oké, okay, hier komt hij. Er zijn een goede anderhalf miljoen doven en slechthorenden in Nederland. Als die een video te zien krijgen waarbij audio is die ze niet kunnen verstaan en ze doordat er bijvoorbeeld geen mensen in beeld zijn, ook niet kunnen liplezen, dan haken ze af. Die mensen ben je kwijt. Wat je dus moet doen met elke video waarin wordt gesproken, is een ondertiteling toevoegen. Dat is alles. YouTube maakt het tegenwoordig heel gemakkelijk voor je. Als je klikt op bewerken bij een video in je uploadoverzicht, dan zie je rechtsboven de tekst ondertiteling. Daar moet je op klikken en dan kun je vervolgens de ondertiteling toevoegen. Het is echt super eenvoudig. Ik zal er binnenkort ook nog eens een instructievideo over maken, zodat je kunt zien hoe het in zijn werk gaat. Maar wist je dat je potentiële publiek feitelijk nog veel groter is als je dit doet dan die anderhalf miljoen? Dat geldt voornamelijk voor zakelijke video's. Tegenwoordig werken veel mensen op flexplekken of nog in de traditionele kantoortuinen en dan kun je niet zomaar het volume van de computer aanzetten omdat je dan anders mensen in je omgeving stoort. Ook die mensen zijn ontzettend blij met een ondertiteling bij een video. Een bijkomend voordeel van het plaatsen van ondertitelingen is dat het helpt, wat mogelijk helpt met het beter renken van jouw video's in de zoekresultaten. En als je internationaal wilt, kun je altijd nog de video's in andere talen ondertitelen. Dus denk bij het maken van je volgende video om Voeg een ondertiteling toe. Ik kan je vertellen dat al mijn instructievideo's waarin ik daadwerkelijk aan het woord ben, zijn voorzien van een ondertiteling. Tijdens de workshop die ik gaf bij de Rabobank, dacht men ook dat lokale SEO niet belangrijk was. En dat men met www.rabobank.nl juist landelijk, organisch goed moest scoren op trefwoorden als sparen, hypotheken en verzekeringen. Maar een goede organische ranking begint met goede lokale SEO. Dat is één reden dat feitelijk elk bedrijf of elke organisatie die fysieke vestigingen heeft, ook lokale SEO moet gaan laten uitvoeren. De getallen en resultaten die ik nu met je ga delen, komen uit een Amerikaans artikel dat ik online tegenkwam op Sweet IQ met de sprekende titel How important local SEO is for your business. Ze hebben dan ook betrekking op de Amerikaanse markt, maar ik acht de kans groot dat ze procentueel ook voor Nederland zullen gelden. Mensen zoeken op hun smartphones. Ze gebruiken ze om het nieuws te volgen, te navigeren, te communiceren met anderen. En heel belangrijk, informatie zoeken over bedrijven, hun producten en diensten. Het is niet alleen belangrijk om te zorgen dat je fysieke winkelgevel er goed uitziet en goed te vinden is. Maar ook al je virtuele online onroerend goed. Per maand worden er alleen al op Google meer dan 2,6 miljard lokale zoekpogingen uitgevoerd. Dit geeft de kleinere, lokale bedrijven een voorsprong op de grote bedrijven... want ze hoeven er niet tegenop te boksen om vertoond te worden als lokaal bedrijf. Dat regelt Google al met de vermeldingen van de lokale, zakelijke Google Plus pagina's. Per maand zoeken in de VS zo'n 86 miljoen mensen iets lokaal op via hun mobiele telefoon. Het smartphone- en tabletgebruik is in 2013 dan ook verdubbeld vergeleken met het jaar ervoor. En dit is een stijging van 63% ten opzichte van 2010. 85% van de consumenten die een lokaal bedrijf zoeken op hun mobiele apparaat bellen het bedrijf of bezoeken het binnen een dag. 78% van de mensen die een mobiele telefoon gebruiken om een lokale business te zoeken... kochten iets als gevolg hiervan. En 54% van de mensen die iets lokaal zochten vanaf een desktop... kochten iets als resultaat hiervan. Zoals je ziet is het eerste contact dat je met je prospect of klanten hebt veelal online. Daarom moet je ervoor zorgen dat je online presence er perfect uitziet. Haal spelfouten uit je site en zorg ook dat bijvoorbeeld het nieuws actueel is... Je adresgegevens en telefoonnummers kloppen enzovoorts. Want wat is het probleem? De gemiddelde consument raadpleegt gemiddeld 2,5 bron om de bedrijfsgegevens te zoeken. Als die niet consistent zijn roept dit vragen op of zorgt dit ervoor dat iemand niet met jouw bedrijf in contact kan komen. Want wist jij dat zo'n 43% van de bedrijven een onjuist adres of helemaal geen adresvermelding hebben? En maar liefst 37% heeft een andere naam of helemaal geen naam. Voor lokale bedrijven is het essentieel om dit op te schonen. Dat is dan ook precies de reden dat ik de grote Citation schoonmaken ben begonnen. Dit is om jou te helpen om jouw bedrijfsvermeldingen consistent te maken en te houden. Als je daarna doorgaat met de Winter Winkeldata Workshop, dan bouw je ook weer verder aan je lokale online fundering. Vergeet dus niet je op te geven voor de nieuwsbrief, zodat ik je zo snel mogelijk de spreadsheet kan sturen die je helpt bij het opschonen van je citations en het verwerven en creëren van nieuwe bedrijfsvermeldingen. Terug naar de statistieken omdat mensen vaak zoeken op hun smartphone terwijl ze onderweg zijn, is het belangrijk dat men je kan bereiken. Maar liefst 60% van de kleine bedrijven heeft geen telefoonnummer op de site en 25% heeft geen mogelijkheid om via e-mail in contact te komen. 93% van de websites zijn niet compatibel met mobiele apparaten en dat terwijl mensen vaak proberen onderweg jouw website te bekijken. Dat is helemaal niet handig. Door je website actueel te houden trek je meer klanten aan omdat je laat zien dat je een modern bedrijf bent. 70% van de in het onderzoek geïnterviewde bedrijven gaf aan dat ze geen tijd hadden om een website te onderhouden... laat staan om op andere sites de adresgegevens consistent te houden. 50% van de bedrijven onderhoudt de online vermeldingen niet. En tenslotte geeft 75% aan dat ze niet begrijpen hoe lokale bedrijfsvermeldingen kunnen helpen... om meer klanten naar hun fysieke winkel te trekken. Eerder deze podcast vertelde ik je dat ik in de workshop voor de Rabobank ook uit de doek heb gedaan hoe videomarketing werkt. Of beter gezegd, hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw video of video's goed scoren in de zoekresultaten en ook hoe je met video's de zoekresultaten kunt domineren. Maar goed, nu bekijkt iemand je video op YouTube, maar hoe krijg je die persoon nu naar je website? Daarvoor heb ik op de site van Search Engine People een zevental leuke tips gevonden waar je wellicht je voordeel mee kunt doen. Tip 1. Plaats een shockerende titel boven je video. De titel is het belangrijkste onderdeel van de video. Het kost je waarschijnlijk ook de meeste tijd om een goede titel te verzinnen. Reden hiervoor is dat als je een onzinnige titel hebt, niemand je video zal aanklikken om te bekijken. Een titel als dvd underscore 00wmv nodig niet echt uit om te gaan kijken. Je video moet een titel hebben die impact maakt om mensen te triggeren dat ze meteen je video willen gaan bekijken. Hij moet natuurlijk ook wel betrekking hebben op je video, je kunt niet zomaar een willekeurige titel nemen. Tip 2. Fysiek de videocontent niet in de omschrijving. Het is verleidelijk om in de omschrijving alles te vertellen wat in de video aan bod komt. Doe dat niet. Je omschrijving is bedoeld als een samenvatting van de inhoud van de video. Je moet het interessant maken om zo de nieuwsgierigheid van je kijkers te wekken. Tip 3. Gebruik tags die relevant zijn voor je video. Tags zijn korte woorden die je associeert met je video. Wees je van bewust dat als je verkeerde tags gebruikt, je ook verkeerd verkeer naar je video kunt trekken. Hierdoor kan je video mogelijk worden geblokkeerd. Tip 4. Bouw een kanaal voor je website op YouTube. Je moet proberen ook een community te bouwen op YouTube. Maak een channel op YouTube en nodig mensen uit om zich erop te abonneren. Op deze manier houd je je views hoog. Zorg ervoor dat de naam van je channel overeenkomt met de naam van je website of je bedrijf. Op deze manier herkennen mensen ook snel dat het jouw videokanaal is. Tip 5. Zet altijd een watermerk in je video's. Zet altijd een watermerk met de URL van je website in je video's, zodat mensen je video niet kunnen stelen of verspreiden zonder dat de herkomst te herleiden is. Zolang jouw website maar in de video staat, mag die natuurlijk overal worden verspreid. Zeker als je video viraal mocht gaan, dan is het helemaal prettig als je een watermerk in je video hebt opgenomen. Tip 6. Vraag mensen zich te abonneren en de video te delen. Vraag de kijkers in de video en in de omschrijving bij de video om zich te abonneren en om de video te delen. Waarom dat belangrijk is? Nou ja, anders doen mensen het niet, tenzij je ze eraan helpt denken. Tip 7. Geef je website-euro aan het begin en het einde van je video. Laat bijvoorbeeld op Fiverr.com een mooie intro en outro maken voor je video's... waarin je ook nog eens de URL van je website is verwerkt. De intro die ik voor mijn instructievideo's gebruik... heb ik ook door iemand op Fiverr laten maken... en die kostte mij in Full HD iets van 10 dollar. Dit waren de 7 tips die ik online vond. Ik heb ook nog een tweetal bonus tips voor je... waarmee jij je voordeel kunt doen als je online video's publiceert. Bonus tip 1. Vermeld je URL op de eerste regel in de omschrijving. Als je een video in YouTube bekijkt dan worden standaard de eerste twee regels van de omschrijving vertoond. Als je op de eerste regel de URL van je website opneemt... die ook nog eens daadwerkelijk laat beginnen met http.++... dan wordt die klikkabel. Zo vergroot je de kans dat mensen vanaf daar doorklikken naar jouw website. Bonus tip 2. Plaats de video-URL onderaan in je omschrijving. Ja, plaats als laatste regel in het omschrijvingveld de link naar je video op YouTube. Gebruik dan niet de youtube.be-link, maar de link die eruit ziet als www.youtube.com/watch, vraagteken is, gevolgd door het ID van de video. En zet er natuurlijk ook http://. voor. De reden dat ik je aanraad dit te doen is in verband met alle content scrapers op internet die ook YouTube doorzoeken naar relevante content om die vervolgens op de eigen site te vertonen. Als zo'n scrapersite dan jouw video in omschrijving vertoont, krijg je gratis en zonder enige inspanning een backlink naar je video, die er mogelijk toe bijdraagt dat je video hoger wordt vertoond in de zoekresultaten. Met deze tips voor videomarketing kom ik aan het einde van deze podcast. Ik kan je nu wel verklappen dat ik inmiddels al vier dagen... met mevrouw Suzanne op Martinique zit, een eiland in de Franse Antillen... en ik deze podcast een paar dagen voor ons vertrek heb ingesproken. Hierdoor is de podcast wat korter dan normaal... en ben ik de komende anderhalve week iets minder goed bereikbaar. Maar ik doe mijn best jullie vragen toch gewoon te beantwoorden. Let op! Over twee uur gaat de Winter Winkeldata Workshop van start... en komt de eerste instructievideo online die je laat zien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 Surf daartoe naar www.reputatiecoaching.nl slash nieuwsbrief en schrijf je meteen in. Je kunt ook rechtstreeks op de website de voice mail achterlaten door op de tap aan de rechterkant van elke pagina te klikken en je bericht in te spreken. Dit was reputatiecoaching podcast aflevering 60 en mijn naam is Eduard de Boer. Ik wens jullie weer de komende tijd succes met het werken aan je reputatie, zodat je meteen je reputatie voor jou kunt laten werken. Tot volgende week, doei!